De reparatie aan de Merwedebrug bij Gorkum begint zaterdag. Dat heeft minister Schultz afgesproken met Rijkswaterstaat en bestuurders in de regio. De brug in de A27 is al een week dicht voor vrachtverkeer en bussen vanwege haarscheurtjes in de draagconstructie. Die afsluiting kost de transportsector veel geld. Minister Schultz komt nu met een compensatieregeling. De donorweek vorige week heeft een ongekend hoog aantal registraties opgeleverd. Maar het zijn vooral mensen die niet willen dat hun organen gebruikt worden. Voor het eerst zeiden meer mensen nee dan ja. Mogelijk heeft dat te maken met de wet die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen. Daardoor is iedereen donor, tenzij je duidelijk hebt laten weten, niet te willen. In Duitse weeshuizen zijn op grote schaal medicijnproeven uitgevoerd op kinderen. In de periode van 1950 tot 1975 kregen ze geneesmiddelen voor ernstige psychische aandoeningen... of werden er vaccins op ze uitgeprobeerd, zo blijkt uit onderzoek. Verschillende politieke partijen in Duitsland hebben om opheldering gevraagd. Een oud-medewerker van Tivoli-Vredenburg wordt ervan verdacht... dat hij 80.000 euro heeft verduisterd uit de kas van het Utrechts muziekcentrum. Hij is vorige week opgepakt...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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 4 kilometer file nog tussen Nadervesting en Blarekum. 25 minuten vertraging, de weg is weer vrij. A1 Amsterdam Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroel. 3 kilometer richting Amsterdam op de A1 tussen Barneveld en Eembrugge. 8 kilometer file. 13 kilometer rijden op de A2 Utrecht en Bosch tussen Everdingen en Zaltbommel. Op de A4 Rotterdam Amsterdam. 10 kilometer tussen Den Haag Zuid en Zoeterwouderdorp richting Den Haag. 8 kilometer tussen Schiphol en Nieuw-Vennep op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Delft. 4 kilometer file. A9 Diemen richting Amstelveen. Door een ongeluk twee kilometer stilstaan bij Knoop het Holendrecht. A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meeren en Woerden. 4 kilometer file. 8 kilometer op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Stiedrecht-Oost. Op de A16 Rotterdam-Breda. 13 kilometer tussen Knoop Ridderkerk en Knoop Klaverpolder. 6 kilometer op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Op de A27 Almere-Gorkum. 14 kilometer tussen Knoop Eemnes en Knoop het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 Aflevering 3, seizoen 2 hier op CFM Zandvoort. CFM Middagavond Live. Mijn naam is Roy van Buringen. We gaan er weer een hele gezellige uitzending van maken, dat kan ik u wel beloven. Met natuurlijk onze welbekende TV-tune van de week: de dubbelhit, twee liedjes die op elkaar uh, lijken. En we hebben twee uur een interview met een zangeres. Heeft u verzoekjes? Dat kan natuurlijk. 023-573-0393. Nogmaals, 023-573-0393. Of vergeet onze Facebookpagina niet te liken. Want daar zijn we natuurlijk ook live te vinden. Op onze Facebookpagina ZFM in de avond live. Live kijken op de webcams kan ook via via, via, via, uh, uh, via www.zfm-live.nl. Dan kan je meekijken op de webcams. In ieder geval lekker veel muziek en informatie hier op uw favoriete radiostation. Het bord op schotengevoel is weer begonnen. Mijn naam is Roy van Buringen en we gaan lekker luisteren naar George Baker. Dat lekker hoor, die George Baker. Die muziek van hem is altijd heel heerlijk. En uh, we gaan zo meteen uh, lekker nog veel meer gezellige muziek draaien. Met wie we ook nog even zo meteen gaan bellen is Danny de Klerk. Danny de Klerk is nieuw talent uit Amsterdam. En um, ja, hij is uh, op zoek naar sponsors voor zijn uh, nieuwe singeltje. En uh, daar gaan wij hem zo meteen over uh, spreken. Hier bij CFM in de avond live. En uh, het houden van, we houden van talenten promoten. Van nieuw talent, oud talent, jong talent. Het maakt allemaal niet uit. Want dat kan hier allemaal bij CFM in de avond live. Er is een uh, verzoekje binnen komen van Peter Pijlman. En uh, Peter die wilde graag uh, Marianne horen van The Cats. Nou, dat, uh, dat, dat kan. Hier is hij dan. Speciaal voor Peter Pijlman.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 Het blijft een mooi nummer. Wolter Kroes met De prooi hier op CFM Zandvoort. Aangevraagd door Olga. En uh, Olga is helemaal natuurlijk fan van dit liedje. Want anders, uh, ja, anders zou ze dit uh, liedje zeker niet aanvragen. Het is tijd voor een ander uh, gezellig liedje. Zometeen bellen we met Danny de Klerk hier op CFM Zandvoort. Over uh, ja, zijn droom om een eigen single op te nemen. En daarvoor is hij op zoek naar uh, ja, sponsors. En uh, ja, wat heel erg leuk is... Uh, Studio Pijlman die heeft uh, gewoon al een website uh, gesponsord. Uh, we zijn ook natuurlijk live op uh, Facebook uh, aan de gang. En uh, daar zijn allemaal uh, leuke reacties over Danny. En uh, ja, hij krijgt gewoon een mooie website aan. Gewoon, nou, daar vind ik helemaal top van. Ik was uh, van de week uh, bij het Carlos TV Café afgelopen zondag. En uh, daar heb ik zo meteen nog veel meer over te vertellen. Daar was Jamai. En Jamai uh, zong natuurlijk uh, zijn welbekende hit... Uh, ja, Step Right Up. En um, dat was natuurlijk ook alweer... heel erg leuk jeugdsentiment eigenlijk. Want toen ik zes, ja, toen ik 16 was of zo... hij was ook net 16, 17, juli En toen kwam dat nummer uit. En nou, hartstikke leuk nummer natuurlijk. Maar uh, later heeft hij uh, ook een cover gemaakt. Uh, ja, Wake Me Up. En dat is een heel mooi nummer. En echt een die Jamai. Ik heb heel erg... Uh, ik heb best wel eventjes uh, met hem uh, contact gehad en uh, het was hartstikke leuk. En uh, zometeen veel meer over Carlos TV Café, want ik heb daar nog wel wat leuks over te vertellen. En dat heeft ook alles te maken met een item van vandaag. Dus blijf lekker luisteren hier op CFM Zandvoort. Wake me up van Jamai. beating heart i can tell where the journey... But not my eyes But that's fine By me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 down and oh my soul so weary when troubles come and my heart burning be and I am still and wait here in the silence until you come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 To more than I can be yeah. You raise me up To walk on stormy seas de hummer, You Raise Me Up hier op CFM Zandvoort van Wesley Klein. En uh, ja, hij is uh, van de week weer de studio in gegaan voor een nieuwe single. En er komt binnenkort ook een duet uh, aan met uh, niemand minder dan Gordon. En uh, ja, dat uh, komt natuurlijk op het uh, afscheidsalbum uh, uh, van uh, Gordon. Ondertussen zit mijn Facebook helemaal vol met uh, deelberichten. En uh, allemaal leuke berichten over Danny de Klerk. En over Danny de Klerk gesproken. Ik heb hem aan de telefoon. Hey Danny! Hey, goedenavond hoy. Goedenavond. Uh, fijn dat je even tijd hebt gemaakt uh, voor ons. Want uh, je ja, hebt toch een op belangrijke oproep. Ja, dat heb ik zeker. Want jij hebt een droom en die wil je verwezenlijken. Tuurlijk, als klein jongen altijd zingen en uh, nu een beetje hier naar optreden. En uh, nu sinds kort uh, heb ik, zet ik te denken aan een single. <tus> en uh, die gaan we waarmaken. Ja, want voor een single is er geld nodig hè? en uh, daar hoort daar natuurlijk ook het liefst een videoclipje bij. Uh, dat kost best wel veel geld bij elkaar. En daarom ben jij nu op zoek naar sponsors, toch? Samen met uh, Megahit Ja, in samenwerking met Megahit TV en uh, uh, Angel Vogel. En uh, Het wordt zeg maar uh, geproduceerd bij Gerk Oelemans. Ja. Wordt het gedaan en uh, ja, het belooft een heel top product te worden. Ik mag er eigenlijk niet veel over verklappen, maar uh, we zijn er hard mee bezig. En uh, om nog even één klap te geven: heel misschien volgend jaar komt hij uit. Als alles goed uh, doorloopt. Ja. Dus uh, laten we hopen. Hey, stel mensen willen sponsoren, waar kunnen mensen terecht? Uh, die kunnen bij Geo Vermolen van Mega TV of gewoon uh, contact met mij opnemen via mijn uh, Facebookpagina Danny de Klerk, persoonlijk en dan kunnen ze een, een uh, berichtje versturen een privébericht of eventueel een, een naar een e-mailadres mijn e-mailadres ja dat is danny1apenstaatje.live.nl en anders uh, via het mega He, mega hit tv uh, e is. Maar dat weet ik even zo niet uit mijn hoofd welke... Ja. Uh, nou, als mensen dat, dat op Google intikken, dan komen ze er vast wel. Of via Facebook zijn ze heel actief, dus dat komt helemaal goed. Ja, gewoon op de site van Mega Hit en anders via Angel Vogel. Uh, ja. Via Angel Records. Hé hey Danny, een vraag hè. Wat, wat voor nummer wordt het? Weet, weet je dat al? Wat, wat, wat is je droom? Hoe, hoe wil je het nummer... Ja. Nou, ja, wil, allereerst wil ik gewoon... Uh, een een topproduct neerzetten. Ik wil niet uh, binnenkomen met een, met een nummer die dan misschien al een tijdje vervaagt. Ik wil gewoon echt dat, dat echt meer gedraaid wordt. En ja, gewoon ik zat te denken aan een uptempo. Gewoon een lekkere uptempo-nummer. Een ander soort nummer dan mensen gewend zijn. En dan, uh, ja, dat is gewoon jouw, uh, jouw streven naar een uh, mooie uh, mooi productie. Ja, klopt. Daar zijn we mee bezig. Hey Danny, ik uh, ga even voor de luisteraars een klein fragmentje voor je draaien. Is live, hè? Ik kom niet mee, ik ben te kwaad. Hé ons wil kan dat spiek? Alleen spiek? En niet? Nee, dat is niet. Hart ik maar iemand te pakken? Ja, die weet ik. Even een klein fragmentje van een optreden van jou. Ja, zeker. Dat was als het goed is in Studio Westerpark. Inderdaad, dat staat hier ook. Helemaal goed geraden. Hé hey, um, hey Danny, um, ik wens je in ieder geval heel veel succes met het sponsor zoeken. In ieder geval mensen, wilt u sponsoren? Ga dan eventjes naar Danny persoonlijk op Facebook. Of uh, zoek naar TV en dan komt het helemaal goed. Danny, heel erg bedankt voor je tijd. Is het singeltje er? Kom gezellig hier langs in de studio, want wij draaien hem graag. Dat gaan we helemaal doen. Dat gaan we, doen. Dat gaan we een afspraak plannen. Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel voor je tijd Danny. Is goed. Hoi. Hoi. En dames en heren, dat was Danny de Klerk. Uh, hij zoekt een uh, sponsor voor zijn uh, nieuwe single. En een videoclip met... Uh, ja, dat is wel zijn doel. En uh, wij uh, zoeken daarvoor uh, sponsors. Dus uh, ga gewoon naar uh, zijn Facebookpagina. En dan moet het helemaal goed komen. En wij gaan naar het volgende plaatje. Leef. ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas. Een oude wijze man. Hij zei dat hij nog maar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 play our call is what you Als of alsof te morgen niet bestaat leeft, alsof het nooit echt af is, een leef, vaak alles wat je kan. van André Hazes Junior hier op ZFM Zandvoort. Plaatjes aan te vragen is welkom natuurlijk 023 5730393, of log in op Facebook en zoek gewoon mijn naam Roy van Buring op... en kijk mee live en vraag je plaatje lekker aan. De volgende plaat is aangevraagd... en dat is Zin in jou van Yves Berensen. Ik zag je staan... Deze avond zou wel eens heel anders kunnen gaan. Je zei, ga je mee? Ik weet een leuk café. Want in Antwijn 2 naar buiten in de volle maan. Het leven kan een feest zijn, maar je moet het zelf versieren. in jou hier op CFM Zandvoort op het Lexa Station van uw regio. Wat gunnen wij deze jongen zo uit onze eigen dorpje Zandvoort? Wat een uh, geweldige zanger is dat Hij heeft gewoon een buur, maar NL Award gewonnen. En, uh, hij, het gaat gewoon zo lekker met hem. en Wat zijn we trots op hem. Mensen, uh, ja, Er kan ook uh, ja, natuurlijk op vele artiesten gestemd worden... via allerlei dingetjes. Zoals de Koos Alberts Award en dergelijke. Maar Jan Smit uh, is ook op zoek naar... Uh, ja, opvulling voor uh, zijn voorprogramma. En Yves maakt ook kans om in, het, uh, in de Heineken Musical Hall... Uh, in Amsterdam uh, in het voorprogramma van Jan Smit te komen. En je kan dus stemmen van... Uh, tot en met 28 oktober via www.radionl.nl.fm slash jan-smit-actie. Ik zeg het goed. En uh, ja ga je daar stemmen, uh, dat kan. De, dan uh, kan je een hele leuke prijs winnen. Want uh, je kan uh, twee tickets winnen voor uh, Café 050 Jaar. En dat gaat echt een groot feest worden. Want daar treedt Yves zelf ook op. Dus dat is uh, hartstikke leuk. En um, ja, Dus wilt u stemmen op Yves Beerense? Dat kan op uh, www.radionl.fm en dan uh, slash jan-smit-actie. En uh, dan uh, geeft u uh, onze Zandvoortse artiesten uh, gewoon de kans... om in het voorprogramma van Jan Smit uh, op te treden. Nou, dat gunnen we hem zeker, toch, dames en heren? Zeker weten. Dit in ieder geval Stem op Yves Beerense en uh, wij steunen hem. Het is tijd voor het volgende verzoekje die binnengekomen is... via onze CFM-chatbox op mijn Facebookpagina. Uh, dat is van... Um ja, van uh, niemand uh, minder dan uh, Justin. Justin heeft hem aangevraagd. En dat is uh, Roy Orbison met the Only the Lonely. Dus dan gaan we het lekker draaien natuurlijk hier op ZFM Zandvoort. only Ik hoort u hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station van uw regio. Het is uh, tijd voor de TV-tune. En de TV-tune uh, van uh, vandaag is uh, geworden een, een, een, een recente TV-tune. Want uh, hij, dit programma is net twee jaar op de buis. En het is het volgende liedje, hè? Dat gaat mis, dat gaat uh, helemaal mis. Grappig, grappig, grappig, grappig is dit weer. Het, uh, het was een begin van een tune en hij werd uh, daarna afgekapt. Even kijken of we het nog ergens anders uh, vinden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nou, we gaan zometeen even. Gaan we gewoon opnieuw doen. We gaan het gewoon even rustig doen. Er is iets technisch fout. Internet is even traag. Dat kan uh, ook uh, gebeuren. En uh, we gaan gewoon. Uh, zo met, dat, de tv doen. gaan we gewoon naar een. Uh, ja, gaan we gewoon uh, naar, uh, naar, naar andere. naar de volgende uur verplaatsen. Uh, ik kom helemaal niet meer uit mijn woorden. <laughs> nou, we gaan lekker nog uh, lekkere plaatjes draaien. Dit plaatje kwam ik uh, weer eens tegen. En het is gewoon lekker om te draaien. Helemaal van Danny Vroger. De deur dicht, sta in de avondzon, ik adem heel diep in, loop richting zee. that Danny Vroger, hier op CFM Zandvoort. Vind jij nou leuk om een keertje co-host te zijn hier bij dit programma? Kan, geef je gewoon eventjes op, of via onze Facebookpagina ZFM in de Avond Live. En dan, uh, wie weet, uh, kan jij een keertje hier langskomen in de studio, en gezellig meebabbelen op de radio. Dus uh, vind je dat leuk, uh, dan, uh, dan komt dat helemaal goed. Zometeen de dubbelhit natuurlijk, het tweede uur. We bellen met een zangeres, uh, Rox heet ze in ieder geval. En uh, de dubbelhit hebben we ook nog, en het tv-tune gaan we zeker goed maken want ik heb hem gevonden, maar we hebben nu nog eventjes te kort tijd. We gaan luister naar het volgende plaatje, Use Yourself of uh, Love Yourself, ik zeg het helemaal verkeerd, Love Yourself van, um, van Brownie Dutch For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart oh girl for goodness sake You think I'm crying on oh my own? Oh, well I ain't. And I didn't wanna write a song 'cause I didn't want anyone thinking I still care. I don't, but you still hit my phone up. And baby, I've been moving on. And I think that should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like.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 Never lie to admit that I was wrong. I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. Now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself, baby. And if you think. Still home. Het bord op schoten gevoel is nog steeds aan de gang hier op CFM Zandvoort. CFM in avond live met allerlei Nederlandse producties. De 30 of 20 procenten, wat anders. Maar de rest allemaal Nederlandse producties hier op CFM Zandvoort. Wat ben jij aan het eten? Laat het even weten via onze Facebookpagina. Of uh, gewoon via de telefoon 023 5730393. Ik vind het leuk, ben benieuwd wat op uw bord ligt. Ik lees hier al pizza van uh, Danny de Klerk, die hier net op de radio was. Esther die heeft lekker gebakken aardappeltjes met... Uh, Kibbeling mogen worden wel heel erg slecht. En uh, even kijken. Nou, maakt ook niet uit. Uh, in ieder geval uh, lekker. Uh, pizza is ook lekker hoor. Pff, daar heb ik ook eigenlijk wel zin in. Ik eet zometeen na de studio. Want ik ga zo meteen nachtdienst. Dus ik eet altijd laat op deze dag. Uh, dan ga ik uh, lekker... Uh, Kippenvleugeltjes eten met aardappelpuree en lekkere groenten. Ik weet nog niet wat voor groenten. Ik heb genoeg potjes staan, dus dat komt helemaal goed. Dus laat weten op Facebook of via onze hotline 0235730393 wat je aan het eten bent. En ik hoor het eh, graag. We gaan luisteren naar vriendin van de show. We hebben er alleen een tijdje al niet meer gesproken. Maar ze is wel stem van deze radiostation. Dus u hoort haar elke dag hier op CFM antwoord. Ademloos van Sascha Prowers.